7 uur, Jori Stubinitski met het NOS-journaal. De dooi maakt het op een aantal plekken in het land gevaarlijk... om nog het ijs op te gaan. Daarvoor waarschuwen meerdere gemeenten en politiekorpsen. In het centrum van Utrecht gebruikte de politie aan het einde van de middag... megafoons om schaatsers naar de kant te sturen. Ook in Amsterdam, waar mensen door het ijs zijn gezakt... wordt schaatsers gevraagd om te vertrekken. In Zaandam moest een jongen naar het ziekenhuis voor controle... nadat hij door het ijs was gezakt. Vlakbij het Witte Huis in Washington zijn schoten gelost. De politie rukte meteen met veel mensen en wagens uit... maar het lijkt te gaan om een incident en niet om een aanslag. Volgens de Veiligheidsdienst lijkt het erop... dat een man zichzelf met een vuurwapen heeft neergeschoten. Hoe hij eraan toe is, is niet bekendgemaakt. Er zijn verder geen slachtoffers. President Trump was niet in het Witte Huis, hij is in Florida. In het DNA-onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen... heeft tot nu toe een derde van de opgeroepen Limburgse mannen... wangslijmen afgestaan. Het zijn er ruim 6700. De elfjarige Nicky Verstappen werd 20 jaar geleden... doodgevonden op de Brunsumerheide. Via het DNA-onderzoek hoopt de politie de dader op het spoor te komen. De Limburgers die nog wangslijm willen afstaan... kunnen dat nog twee weken doen.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 En zijn langs de lijn nog tot 11 uur. We beginnen in Eindhoven. PSV Utrecht, nog Meijer. Ja, pech voor PSV, want het staat 2-0 na precies 34 minuten. We zagen Schwaab met een rake kopbal na een vrije trap. Hij werd teruggevlacht voor buitenspel. Nou, dat was echt op het randje. Ik vraag mezelf zelf of het buitenspel was. Maar het staat dus 2-0, geen 3-0. Utrecht, ja, niet meer gezien. Tot zojuist een schot van Emmanuel Son. De ploeg van Jean-Paul de Jong leeft dus nog wel. Excelsior AZ, Chris Wobbe. 34 minuten, nog steeds daar de voorsprong voor. Voor AZ, maar Excelsior verschuilt of niet mistte net een hele grote mogelijkheid via oud-AZ-speler Metsawoord. Maar voorlopig leidt AZ in Rotterdam met 0-1. En Sebastian Timmerman met de Nederlander in de baan. Jan Willem van Schip, het is het derde onderdeel van de vierkamp. De afvalwedstrijd in dit geval. En hij moet naar voren. Er zijn nog twaalf rijders in de wedstrijd. Elke twee ronden valt er eentje af. Schip liet zich net eventjes verrassen. Maar komt op tijd weer naar voren om deze afval, deze schifting in ieder geval te overleven. Hij staat vijfde in het klassement na twee onderdelen. En zit dus nog in dit derde onderdeel, de afvalkoers. En straks ook de halve finale Horden. De 20 meter de vrouwen met Nederlandse deelnemers. En de 60 meter heren trouwens ook Rachtaar. Nou, ik heb op een of andere manier wel te doen met Utrecht. Want ze begonnen ja. zo ontzettend goed. Een paar ja. echte raken aanvallen dat je dacht ja. van nou, dit wordt nog een avond. Dit leek een ander Utrecht dan de afgelopen jaren. Hier 10 minuten nog tot de rusten staat 2-0. Ja, heel zuur. Een bal door zoet, Heel goed gekeerd. En van de Marel van een paar meter ja, veegde die bal tegen de binnenkant van de paal. Maar hij wilde er niet in. Het eerste kwartier was voor Utrecht. Maar onmiddellijk na dat kwartier werd er gescoord dat doelpunt, dat eigen doelpunt van Leven. Win. PSV komt er nu ook weer. Mooi paasje naar Pereiro Krijgt nog een zetje. En dan gaat de bal op de stip. Als hij de bal eigenlijk al niet meer kan pakken. Want die gaat al over de achterlijn. Dan krijgt hij een zetje van Mark van der Marel volgens mij. Op het moment dat de actie eigenlijk al voorbij is. Hij is volgens mij de bal al kwijt. En uh, ja, dan komt Van der Marel nog met wat contact. Dan uh, gaat Blom nog wel even overleggen met uh, zijn assistent. Blom heeft een penalty gegeven. Maar wuift die penalty. Nu weg volgens mij. Dan komt er een gele kaart aan. Schwalbe, Wat is er ja. allemaal precies aan de hand? Is het dan een Schwalbe? Nou, dan neemt hij wel zijn verlies, Kevin Blom. Want als je eerst een penalty geeft en vervolgens geel nu geeft aan Pereiro. Nou, dan laat je zien dat je een kerel bent en dat je dus durft. Ja, om een beslissing terug te draaien. Er is wel wat contact, ja. Er is wel wat contact, maar het is op een heel raar punt eigenlijk. Bijna op de achterlijn. Ja, hij voelt misschien een handje, maar een overtreding van de, van, van de Mabel is het zeker niet. Om nou geel te geven. Nou ja, ik weet niet wat jij ervan vindt Robert. Het gaat me misschien ook weer wat ver. Maar het blijft 2-0 zoals PSV echt pech had zojuist met dat afgekeurde doelpunt van Schwab. Want dat was volgens mij geen buitenspel. staat dus 2-0. Utrecht is uh, ja, nog uh, bij leven nu op het middenveld met Emanuelsson. Het zou natuurlijk kunnen dat van dit soort momenten Utrecht wat nieuwe energie krijgt. Ajoep met een aardige beweging bezorgt de bal aan de linkerkant bij Kerk. Dan uh, komt Van der Marel met een opening naar Ajoep. wil de bal uh, achter het standbeen langs meenemen op de rand van het Vrafsroep bij PSV. Maar Schwab. Doorziet dat en transporteert de bal richting De Jong. Maar een echte aanval van PSV lijkt er niet te komen. Nou, er gebeurt genoeg vanavond in Eindhoven. Dat is een ding wat zeker is. Als je al rookwolken ziet wegtrekken als de stofwolken zijn opgetrokken, wilde ik zeggen. Ja, dan staat er toch een 2-0 voorsprong voor PSV op het bord. 7,5 minuut voor de rust. Excelsior, ja, die uh, doen aardig mee bij aanzet maar Met die 1-0 achterstand kan het nog alle kanten op. Chris? Ja, ze hebben echt veel kans gekregen hoor, oh Robert. Uh, absoluut. En dat komt met name omdat ze dan de bal achter de laatste linie neerleg van AZ in de tegenaanval. Maar daar uh, zijn ze de laatste zeven minuten niet meer aan Dat AZ probeert toch echt wel de regie te pakken hier op Kralingen. En dat lukt vooralsnog heel aardig, zojuist de vrije trap gezien van Koopmijners. Bal scheerde over de lat. Nu dan de bal naar uh, Jahan Baks, waar het ook bij de eerste goal uh, allemaal bij begon. De hier nu kan aannemen. Stormt af op zijn uh, directe tegenstander. Gaat nu naar binnen toe, schiet met links, schot geblokt. De afvallende bal nu voor Mitsje van AZ. Die verspeelt hem dan naar Koolwijk. En dan moet Excelsior weer gaan omschakelen. Dat doen ze nu via de razendsnelle. Elbers. Elbers, zojuist liep hij als enige op een diepe bal. De verdedigers van de zet dachten, nou ja, dat is toch buiten het spel. Maar het was zeker niet buiten het spel. Nu dat een mooie aanval. Messa Oud en Karami dan. Karami naar Messe Karami wordt in val gebracht op de as van het veld. De aanval loopt door. Want Messa staat in de linkerhoek. Nu uit stilstand. Legt hij terug naar Fortes. Fortes die dan in de aanval wel wat ruimte krijgt. Ja, Handbaks nu wel meegelopen. En Fortes kiest dan maar voor de weg terug op de middellijn. Waar Vaas staat. Vaas tikt door op Jurgen Matijde de ervaren verdediger van Excelsior. Excelsior heeft overigens gemiddeld genomen de oudste ploeg van de Eredivisie. 27,8 jaar. Dit geheel terzijde. Nu gaat de bal nog steeds rond aan Rotterdamse zijde. Gaat de bal naar links. Naar Fortes. Combinatie. Loopt goed. Wordt Messahoud weer in de diepte gestuurd. Aan de linkerkant van het veld. En bij de middellijn of bij de zijlijn aangetroffen. Nee, is de bal toch over de zijlijn gegaan, zegt scheidsachter Pol van Boekel. En dus is het gevaar weer even geweken. Heeft AZ een worp Is het de 39ste minuut in Rotterdam? Is de stand bij Excelsior AZ nog steeds 0- 1 uit het WK van Jan-Willem van Schip. Dat is uh, de grote vraag. Hij doet nog mee zo te horen. Oh, ja, ja, ja. En ja, hij overleeft ook deze schrifting. Het is wel een leuk onderdeel hoor. Die, uh, die afvalkoers. Elke twee ronden gaat er eentje af. En van Schip zit er nog bij. Zit nu bij de laatste drie. Want het was de Zwitser Imhof die eruit ging. Jan-Willem van Schip. Die gisteren dus tweede werd op de puntenkoers daar. Het veroverde, En nu weet dat hij eerste of tweede gaat worden. In deze afvalkoers. Want het is de Italiaan Conzoni. Notabene de leider na twee onderdelen... die gewoon het tempo van Van Schip niet meer bij kan houden. Die kijkt ook verbijsterd en verwonderd achterom. Van, hé, wat gebeurt hier? Nou, hier is geen fotofinus voor nodig. Van Schip blijft over met de Paul Simon Sainok voor de laatste twee ronden. Van Schip won vanmorgen de rit in lijn. Maar de tempo race die, uh, viel minder goed uit. Die ging een beetje uh, de mist in. Dan werd hij slechts veertiende. Maar gaat wel weer stijgen omdat hij dus in deze aflevering afvalkoers eerste of tweede gaat worden. We gaan de laatste ronde in. Nog 250 meter van Schip op kop. Het wordt een sprint tussen hem en Steinok. de pol zet aan. Die moet buitenom, maar die heeft wel meer power over en een betere acceleratie dan van Schip. Jan-Willem van Schip gaat tweede worden op dit onderdeel. De afvalkoers wordt gewonnen door Simon Seinok uit Polen. Van Schip nu tweede. En dan ben ik benieuwd of we meteen ook het tussenklassement gaan krijgen met nog één onderdeel te gaan. Want Jan-Willem van Schip doet dus goede zaken met deze tweede plaats. Pakt 38 punten. En dan klimt hij naar de tweede plaats in het klassement. Met de, nee sorry, derde plaats in het klassement. Met nog één onderdeel te gaan. Dat is de puntenkoers. Kon Sonny 1 zijn op 2 Van Schip 3. Maar dat staat wel op 6 punten van elkaar. Dus Van Schip heeft alle uitzicht op een medaille. Goed, ziet er goed uit. Uh, kijken of we nog Nederlands succes kunnen halen bij Andy Houtkamp. In Birmingham bij het atletiek, Het WK Indoor. Dat zou best wel kunnen vanavond, Robert. Want we krijgen later op de avond de 1500 meter vrouwenfinale. Met Van Hassan, die donderdag al een mooie zilveren medaille haalde op de 3000 meter. Met uh, als winnares daar die baba, die ook nu in de finale loopt. En maar we gaan kijken naar Eefje Boons. En dat betekent 60 meter hoorden. Eefje Boons, 23 jaar, 18 haar persoonlijk record. regerend kampioen op de 100 hoorden, Maar dit is een bijna onmogelijke zaak voor haar om naar de finale. Uh, niet dat ik zo negatief ben of uh, uh, pessimistisch, maar als je kijkt naar de tegenstand. Kendra Harrison, bijvoorbeeld 25-jarige Amerikaanse 7 is 70 gelopen. Dat is de vijfde tijd ooit. En dat heeft ze dit jaar gelopen. Sally Pearson, uh, Olympisch kampioen van 2012... en vorig jaar uh, wereldkampioen in 2017. En ook nog Cindy Rowlader. de beste Europese... Europese kampioen ook, in 2016. En dan moet even Bones daar tegenaan. Heeft ook al de minste tijd, minst snelle tijd van allemaal... die in deze halve finale staan. Dus wordt het lastig. Maar je weet no nooit hoe een koe en haas vangt. Grote glimlach op het gezicht van de in Deventer geboren Bones, die uh, uh, vorig jaar... Dit jaar tweede werd op het Nederlands kampioenschap achter Nadine Visser. Die gaan we zien in de volgende halve finale. De eerste twee, en dan heb je ook nog de twee tijdsnelsten van de verliezers, zeg maar, gaan door naar de finale. Bij de eerste twee komen zou heel knap zijn. In de eerste halve finale hebben we gezien... dat Charlton uit van de Bahama's en Manning uit de Verenigde Staten... de Verenigde Staten overheersen dit nummer. 60 meter hoorde bij de vrouwen dat die al door zijn naar de finale. We gaan kijken, wat kan Eefje Boons? Zij loopt in baan 7, de op Ena buitenste baan in Birmingham... waar de tribunes ook weer nu niet vol zijn. Het heeft allemaal te maken met het noodweer wat hier al dagen heerst. Het is stil in die zaal, want de start is aanstaande. En daar zijn ze weg. Even kijken, een uh, redelijke start, maar niet goed van Eefje Boons. En dan uh, zie ik dat ze laatste wordt. Ja, ze wordt helaas voor haar laatste. Ja, die Amerikaanse, die Harrison, die is uh, ontzettend snel. Die wint deze halve finale 7-77. En neem nog even in oogenschouw dat 8-10 de beste tijd ooit is van Eefje Boons. Dan wil dat genoeg zeggen. Het verschil is te groot. Eefje Boons heeft de halve finale gehaald. Maar daar blijft het bij. En dat is mooi. Bedag nog bij PSV tegen Utrecht. PSV speelt als een kampioen. Mm, wel met het geluk van een kampioen. Als je dat uh, zo mag zeggen. Een minuutje nog in de eerste helft. 2-0. Maar Utrecht heeft weer wat kleur op de wangen. Na die uh, niet gegeven penalty. En uh, dat afgekeurde doelpunt van Schwab. Ontrecht denk ik. Een vrije trap nu ook voor Utrecht. Links. Op het veld halverwege de helft van PSV. Zojuist van de streek met twee momenten vrijgespeeld aan de rechterkant. Een minuutje of zes geleden van een meter of zes uh, ja, voorlangs bij het doel van Zoet. was ook gewoon een kans. En uh, zojuist kreeg hij de bal uh, via Van der Madel op de hak. Het is 2-0 hier. Chris, bij jou. In de slotfase is het weer je handbaks. Die weg wordt gestuurd aan de rechterkant van het veld. Hij kan kiezen voor Til. Hij kan kiezen voor Idrissi. Maar hij gaat voor eigen succes en schiet de bal laag, diagonaal en hard binnen onder zwart. Door en dus slaat AZ opnieuw toe in de slotfase van de eerste helft. Waar even het vuur leek uit te zijn verdwenen. Maar AZ dus leidt met 2-0 terug naar Eindhoven. Partellen nog in het Philipsstadion. 2-0 voor PSV met meter of 15 over de middenlijn. Linkerkant van het veld komt Kluiber tegen. Kluiber heeft de bal niet. Geldt een stukje verderop wel voor Lewin. En dan kan u terecht gaan combineren. Een goed driehoekje aan de rechterkant van de streek. Krijgt de bal wat gelukkig mee. Nog een keer gelukkig mee langs Hendricks. Dan Ayub naar de rechterkant. Er moet een flink worden gesprint door Klieg. Krijgt hij een heel licht setje met de schouder van Brunet. Zijn we Klieg kwijt. Oh, daar is hij weer opgeklommen uit de reclameborden misschien wel. En dan heeft Utrecht het nakijken. Want PSV is weg. Na een ingooi aan de linkerkant. Een hensbal nu gezien bij Bergwijn. Of bij de Jong. Bergwijn hij gaat ook even op de grond liggen. Heeft pijn. ...aan de rug. Ja, PSV speelt niet geweldig. PSV staat wel met 2-0 voor. Was echt de baas in die fase na die twee doelpunten. En een tik van Kleiber. En dan schiet het even in de rug bij Bergwijn. Inmiddels terug. Nog niet van harte. Lange bal. Utrecht komt uiteindelijk niet bij Kerk uit, maar wel bij Jeroen Zoet. Een minuutje extra tijd in Eindhoven. Helemaal gespeeld is het misschien nog niet. Daarvoor heeft Utrecht te veel goede aanvallen laten zien... en te veel mogelijkheden gekregen. PSV is kwetsbaar achterin. Dat is geen geheim, maar voorlopig gaat PSV wel met 2-0 rusten... naar dat eigen doelpunt en die heerlijke omhaal van de Jong. Veel mooier hebben ze dit seizoen nog niet gezien. 2-0 vooralsnog bij PSV tegen FC Utrecht. Ja, daar is dus rust. En in Rotterdam bij Excelsior tegen AZ. Nog niet, Chris. Nee, dat wel rond nog over het kunstgras. Overigens een ondergrond waarbij AZ nogal succesvol is geweest. De laatste 25 wedstrijd op kunstgras werd er 18 gewonnen. Nu dan ook het rustsignaal. 2-0 gaan we. Met 2-0 gaan we rusten. Excelsior deed heel lang mee Goede kansen. Maar AZ heeft gewoon te veel tactische wapens. Mogelijkheden en techniek in de bagage. Om het hier echt te beslissen hoor. Want ik denk dat het gespeeld is. AZ leidt met 2-0. Goed. Alle ruststanden op een rijtje. Het zijn er maar twee. PSV Utrecht 2-0. En Excelsior tegen AZ. Het 0,2 van Een beetje vloek in de kerk om Krampunk weg te halen. En uh, some kind of wonderful. Maar we gaan het toch echt doen. Want uh, aandacht bij nu voor uh, Nadine de Visser. De 60 meter. Ja, die wordt nu voorgesteld. En daar waar het voor eventjes Boons bijna onmogelijk vooraf was. Om de finale te halen. Is dat heel anders voor Nadine Visser. De dame die zo goed kan lopen. Nederlands kampioen werd met 8-0-3. Persoonlijk record van 7-91. 23 jaar uit de horen. Vorig jaar nog 7 op de Europese kampioenschappen. Uh, Sherika Nelv is de belangrijkste concurrent. Die zal ook de snelste zijn. Dat uh, neem ik aan 77 gelopen dit jaar. Dat is de derde tijd ooit. Snelste tijd dit jaar. Derde tijd achter Kaloer bijvoorbeeld uit 19, uh, of 2008. En Enquist uit uh, 1990. Oude tijden. Maar nu dus die Nelvis die uh, in deze serie loopt. En Nadine Visser. Visser loopt in baan 6. En uh, ja, Dit zou mogelijk kunnen dat je bij de eerste twee komt. Dan ben je zeker van de finale. En als dat niet is, dan moet ze sneller lopen als ze derde wordt dan 7.92, want dat is de uh, tweede verliezende tijd, zeg maar. Maar laten we even hopen op een plaats bij de eerste twee voor Nadine Visser. Ze zit er klaar voor. Evenals Eline Berings, een wat oudere Belgische, in 2009 al Europees kampioen op de 60, hoorde, hangen we dames naar voren. Over die lijn, maar dat mag. Als die handen er maar achter zitten. En dan zitten ze. En dan zijn ze weg. Kijk, Nadine Visser. Redelijk goed gestart. Gaat nu naar voren komen. Loopt heel goed. Loopt bij de eerste twee. Eerste twee. Ja, ah, ze wint hem zelfs. En een, oh, wat een tijd. Als dat zo is, 7'83. Dan hebben we een Nederlands record. Want... Olieslager liep ooit 7,89, heel lang geleden. Dat was het Nederlands record. En nu gaan we kijken. Ze gaat in ieder geval naar de finale. Ja hoor, een nationaal indoor record. 7,83 voor Nadine Visser. Ze lacht een glimlach van oor tot oor. De duim gaat omhoog. En terecht, wat een tijd. 7,83, dat is echt geweldig. Het wereldrecord. Laat ik dat dan ook maar even noemen. 7,68 van Kaloer. Maar dit is een geweldige tijd. Een Nieuw Nederlands record voor Nadine Visser. En dit was nog maar de halve finale, want ze gaat naar de finale. Zo, kijk eens nou even. Weet jij hoe lang het heeft gestaan, dat Nederlands record? Uh, volgens mij moet ik even nakijken zometeen, maar zeker een jaar of twintig. Ja, goeie genade zeg. Dat is een tijd. Uh, goed, nieuw Nederlands record. Mooi voor Nadine Visser. Gaan we even kijken wat er in het buitenland is, uh, is gebeurd. Uh, wat betreft het voetballen in Duitsland bijvoorbeeld... Schalke 0-4 tegen Hertha BSC 1-0. Wolfsburg tegen Leverkusen 1-2. Frankfurt tegen Hannover 96 1-0. Augsburg tegen Hoffenheim 0-2. HSV tegen Mainz 0-0. En om half zeven begon Leipzig zich aan het kwijt tegen Dortmund, daar staat het 1-1 bij rust. De stand, Bayern heeft 60 punten, speelt morgen pas tegen Freiburg, 60 uit 24. Schalke heeft het 43, wat een achterstand is dat. En dan vervolgens daar 1 punt achter, dus dan blijft het nog wel spannend op plek 2. Frankfurt met 42 punten. In Engeland Stottenham Hotspur tegen Huddersfield Town 2-0. Burnley tegen Everton 2-1. Leicester tegen, tegen Bournemouth werd 1-1 eh, gelijk. Southampton tegen Stoke City ook gelijk 0-0. Watford tegen West Bromwich 1-0. Swansea tegen West Ham United 4-1 met één doelpunt van Mike van der Hoorn. En om half zeven begon Liverpool Newcastle United bij rust, staat het daar 1-0. Manchester City hij met 75 punten. Morgen spelen ze tegen Chelsea en daarachter United met 59 punten. 16 punten verschil dus. In Spanje Villarreal tegen Girona 0-2. Sevilla tegen Atletico de Bilbao 2-0. En om half zeven begonnen. En derhalve rust. Leganes tegen Malaga. Die heb ik niet. Oh, daar staat het 0-0. zie ik nu. Deportivo La Coruña tegen Aibar 1-1. En straks om kwart voor negen Real Madrid tegen Getafe. Barcelona een kop met 66 punten. Tweede Atletico met 61 punten. En die twee spelen morgen tegen elkaar. En een verslag van dat duel is morgen te horen in Langs de Lijn. Op plek drie Real Madrid met 51 punten. Dan in Italië. Italië, Bologna uit tegen, staat hier SPAL. Is dat een, is dat een team uit de, uit, de, uit de hoogste divisie? Kijk aan, dat is voor de eerste keer dat ik die voorbij zie komen. 1-0 tegen Bologna, uitslag om 6 uur begon Lazio tegen Juventus, 0-0. En zometeen om kwart voor negen Napoli tegen AS Roma. Napoli aan de leiding met 69 punten en nu dus tegen elkaar aan het spelen. Juventus die heeft er 65 en Lazio heeft er 52. Goed, dit was een beetje een opzomming. Zo meteen aan het einde van deze uitzending rond kwart voor elf... zetten we alles nog even rustig op een rijtje. En dan naar baanwielrenster Elis Lichtlee. Ze werd door bondscoach Bill Hoek niet geselecteerd voor de Kaidin... het onderdeel waarop ze Olympisch kampioen is. Ze mocht in Apeldoorn alleen de 500 meter tijd in het rijden... maar Lichtlee veroverde daar wel mooi brons. Han Kok die sprak ze juist met haar. Ja, een grote glimlach. Uh, Gefeliciteerd met je bronzen medaille. Kan je uitleggen wat deze voor je betekent? Um, het betekent uh, voor mij dat hard werken nu op dit moment loont. Um, ik heb hier heel hard voor gevochten de afgelopen twee jaar wel. Alles blijkt zo mooi na een Olympische medaille. Maar ja, een gouden medaille kan ook heel hard zijn. En ik heb hier heel hard voor gevochten. In eerste instantie zou ik niet mogen rijden. Dan rij je toch. En dan win je brons. En de tweede rit nog harder dan de eerste. Dus ik ben echt heel erg blij. Hoe diep was de put uh, waar je uitgeklommen bent? Um, heel diep. Ja. Ik kan het niet omschrijven, helemaal. Maar, het is, zeg maar je krijgt iets positiefs. Dus je staat bovenaan een berg voor een gevoel. En je komt in keer helemaal onder in het dal. Probeer je weer op te klimmen. Val je weer in het dal. Nou, ik denk dat ik nu toch wel heel erg goed omhoog aan te klimmen ben. Ja, en dit is dan een, een, ja, een hele mooie stimulans. denk ik hè? Je hebt hard gewerkt, je hebt nu een beloning in een bronzen medaille. Dat geeft weer, ja, dat geeft weer kracht om weer door te gaan, hè? om weer de, de oude eders lichtleed te worden. Ja, en daar was ik al wel mee bezig. Uh, omdat het zo moeilijk is geweest, maar ik weet dat het er nog in zit. Ik ben nog jong en ik denk dat ik hier toch wel weer heb laten zien dat er toch nog wel iets in zit. Ja, en dat doe je toch ook nog thuis? Hè? Je zegt al net, van, je mocht eigenlijk niet rijden. Je kreeg toch nog deze startplek. Nou, je, hebt, je hebt je kans gepakt en, en je hebt gereden voor een vol stadion. Hoe was het? Ja, dat was echt heel cool. Tijdens het rijden merk je het nog niet zo heel erg. Bij Kira hoorde ik het vooral. Maar als je dan klaar bent en je wint, zeg maar, via dan de eerste tijd. En al die mensen hier omheen gingen staan en dat is wel heel cool. Wat moeten we nu zeggen? Elis Lichtlee... Is weer terug of is weer op de weg terug? Is weer op de weg terug. Gefeliciteerd. Dankjewel. je wel. Elis Ligley naar het uh, brons. Ja, we hebben de Olympische Spelen hebben we achter de rug. En dan zou je bijna vergeten dat er ook nog geschaat wordt in Changchun uh, En niet zomaar geschaat. Dus het is het WK-sprint. En de Nederlandse kanshebbers staan er na dag 1 goed voor. Titelverdediger Kai voorbij uh, zit de leider in het klassement. Lorenzen op de hielen en staat tweede. Voorbij had niet verwacht dat hij er zo goed voor zou staan. Kijk, het is dus nog twee keer, twee keer goede races rijden. En dan, uh, dan zien we wat het uiteindelijk uh, gaat worden. Maar goed, uh, ja, dus ik sta er niet verkeerd voor. En, uh, ja, laten we zeggen, dat ik van tevoren niet dat verwacht... had ik nu uh, gewoon even twee zou staan. Nee. Dan kwam je hier als titelverdediger. Um, ge geeft dat een ander soort druk? Nee, nee, totaal niet. Weet je, ik, ik beschouw mezelf echt als een underdog. en nog steeds ook wel... Uh, Kijk, Lorentz was wel van, in mijn opinie toch favoriet. En dat is hij nog steeds... Uh, de afgelopen dagen was hij iets minder fit, heb ik begrepen. Dus ja, um, dat, is, dat is schaatsen. Het is echt een momentopname. Als je op dat moment niet topfit bent, dan kun je gewoon niet zo presteren als je, het je graag zou willen. Zo dus bij mij op de speler het geval is bij hem op het sprint. Is het morgen een strijd tussen drie man, nuis voorbij, Lorensen? Ja, ik denk het wel. Ik denk uh, dat wij drie uiteindelijk uh, wel zullen moeten uitvechten. Kijk, je had een hartstikke sterke duizend. En zijn vijfde was ook niet verkeerd. Dus uh, ja, het kan alle kanten nog op. Um, ja, maar je, weet niet, je weet niet wat hij met Lorentzen gaat doen. Ik bedoel, als hij echt niet fit is, dan zal het ongetwijfeld een klap voor zijn lichaam zijn. Dus we gaan het allemaal zien. Kan je voorbij. Op de derde plaats in het klassement Kjeld Nuis, die de 1000 meter won. De Olympisch kampioen op de 1000 en de 1500 meter. Die zit liggen op de 500. Ik uh, behaalde een beetje van mijn 500 meter. Maar uh, ja, dit was gewoon een normale race. En uh, ik denk dat het nog een klein beetje harder kan. Maar het was gewoon uh, solide. Dit was niks speciaals, nee. Maar. Uh, ik vind het wel mooi om te zien hoe al die gasten hier kapot gaan. <laughs> ja, al die koppen naar de finish, gewoon anders. Weet je? Het is gewoon zwaar hier. En, uh... Wat maakt het hier zo zwaar dan? Is dat gewoon dat het ijs niet zo snel is of is er iets anders in de lucht? Hij ijs is gewoon taai. Nee, hij glijdt niet zo goed en uh, dan is zo'n 500 meter wel heel iets anders dan als een, als een 1000. En ik denk dat mijn 1500 capaciteit hier wel tot z'n recht komen en dat uh, vind ik wel lekker. Ja. Het woord dat ik opschreef naar die 500 meter was slordig. Klopt, was het? was het. De... Nou, ja, ik probeer gewoon mijn kont laag te houden bij de start en dat, dat kwam niet. Dan ben je net te hoog en dan, uh, dan zijn die slagen die raken en dan ga je niet hard genoeg. Er is niks verloren na dag 1. Is dat dan ook min of meer het doel om een uitzicht te hebben op zondag om wereldkampioen te kunnen worden? Ja, nou ja nogmaals, ik had echt veel dichterbij willen zitten op die 500. Uh, op mannen als uh, voorbij die re regerend wereldkampioen sprint is, valt het nog mee dan. Nou, ik had het graag anders gezien, maar uh, er is nog een dag. en uh, ja, Ik ben gewoon super getergd om morgen iets beters te laten zien. en uh, Ik denk dat het kan is de Olympisch kampioen. Ronald Mulder staat na de eerste dag op plek 8 in het klassement. Bij de mannen zijn er drie om uh, strijden, er is dus drie om goud. Bij de vrouwen zijn dat er twee, Cordaira en Jorin Termors. De Nederlandse noteren op de 1000 meter baanrecord... en staat daardoor op de tweede plaats in het klassement achter de Japanse. Termors had niet al te veel hinder van de zware omstandigheden... tijdens die meter.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 ja, die extra prikkel te hebben om uh, misschien helemaal kapot te gaan. Ja, dat is nu wel het verhaal. Dat klassement ziet er totaal anders uit. Dat, dat, ja, ik wil niet zeggen dat het kan, maar um, ze, ze is binnen schootsafstand. Ja, zeker. Het biedt uh, zeker mogelijkheden. En uh, ik kom al gewoon een hele goede 500 te laten zien. Uh, Zodat ik in ieder geval uh, het gat niet groter kan laten worden. En uh, dan misschien iets heel moois te doen op de duizend. Nou noem je die duizend, hè? Dat je daar misschien nog net iets kunt doen morgen om ja, uh, bij haar in de buurt te komen. Of is morgen de, de 500 misschien nog wel meer de sleutel? Ja, wat ik zeg, op de 500 moet ik gewoon zorgen dat ik niet te veel verlies. En uh, het gaat uh, in ieder geval iets groter gelaten worden. En uh, hopelijk misschien iets kleiner kan maken dan vandaag. Maar uh, ja, de duizend zal ik toch die winst moeten pakken. Ik, kan het, uh, ik zal op de 500 zeker wat gaan verliezen morgen. Dus ja, wat spannend. Jorin de Mos, was dat? Gaan we naar Andy Houtkamp uh, bij de mannen de 60 meter horden. De serie is met Koensmet. Ja, eerste vier. En de vier tijdsnelste gaan door naar de halve finale. Nou, wat een geweldig uh, Nederlands record. Hè, van, uh, ja. Hiervoor van uh, Nadine Visser. 5 maart 89. Marian slagen in Boedapest. Dat record is verbroken. Kijken wat Koen Smet kan. Nederlands record 7,52 van Gregory Sedok. Maar hij moet gewoon bij de eerste vier komen. En dat moet zeker kunnen in deze eerste serie van de 60 meter bij de hoorden. Bij de mannen. Zeven de baan. Zeven lopers zijn nu weg. En Smet, die een zwaar leven heeft gehad de afgelopen jaren... met depressies en alles, gaat nu wel goed en eindigt bij de eerste vier. Dat is zeker. En gaat door naar de halve finale. Niet als eerste. De winnende tijd... 7,57 is een goede tijd. Maar uh, dat maakt verder niet uit uh, voor hem, voor Koen Smet. Want het ging gewoon om bij de eerste vier te komen. Een uh, man uit Irak is niet gestart. En uh, Trikovic, de Cypriot met 7,56 gaat naar de halve finale. En Manga als uh, tweede met 7,62 van Frankrijk ook. En dan kijken we naar Koen Smet. wat zijn tijd gaat worden. En dan doet de computer, we zitten in 2019. 2018 heb ik vernomen. Maar dat gaat allemaal zo langzaam hier. Het is echt ongelooflijk. Daar waar het bij het schaatsen. Ik zag het tijdens de Olympische Spelen heel snel gaat. Is het hier zo ontzettend langzaam? Nog steeds is de tijd van de nummer drie nog niet op het scorebord verschenen. Kan ook betekenen dat het heel dicht bij elkaar zit. En dat ze dan naar een finishfoto moeten kijken. Ik kijk naar de herhaling. En ik kijk dan naar Koen Smet. Ja, die komt als derde of als vierde over de finish. Als derde keurig. 7-69. En dat is uh, goed gedaan. Koers met dus door naar de halve finale als derde in zijn serie. De tweede helft uh, bij het uh, voetballen. Bal rolt weer in Eindhoven. Ik ben benieuwd uh, wat de jongen in de rust tegen uh, zijn Utrecht spelers heeft uh, gezegd. Ik zou zeggen, ja, gewoon doorgaan op deze weg, want je doet eigenlijk weinig fout. Dat zou zomaar kunnen. Ja, je vraagt het euh, Robert alsof ik het weet. Maar ik was er ook niet bij natuurlijk. Het is nee. uh, 2-0. We zijn uh, anderhalve minuut aan het spelen. Maar ik denk dat je in de goede richting uh, zit. Het is uh, nog niet helemaal voorbij voor je gevoel. Komt uh, omdat Utrecht veel kansen en goede aanval heeft laten zien. En PSV toch eigenlijk buiten die doelpunten niet eens zo heel gevaarlijk is geweest. Utrecht krijgt nu uh, ook een uh, vrije trap. Een paar meter over de middenlijn. De bal gaat naar de linkerkant. Nog wel op de helft van PSV. Van de Madel levert uh, makkelijk in bij Schwab. Toch komt de de bal terug bij Van der Mabel. Dan eh, Ayoub gaat er stevig in in een duel met Jorrit Hendricks. Dan blijft hij geblesseerd liggen. Dan is mij eventjes ontgaan waarom dat is gebeurd. Ik ging even met de bal mee naar Izimat. Die is wel zo vriendelijk, die centrumverdediger van PSV. Om de bal naar buiten te spelen, over de zijlijnen te trappen. En Ajoep nog altijd op het veld. We zagen het in de eerste helft ook meteen eigenlijk bij het begin van het duel. Toen lag Rico Strieder. Een tijdje geblesseerd op het veld. nou Ik heb een monitor. Ik krijg een herhaling te zien. Ja, het is uh, Pereiro die inkomt. Het is Hendriks die over Ajoep heen valt. En dan uh, wordt hij ergens uh, geraakt. Heeft hij pijn? Aan het hoofd Ayub opgeroepen voor de voorselectie van Marokko. Net als de geblesseerde Labiat. Zit er zitten twee duels aan te komen later deze maand. Twee oefenduels tegen Servië en Oezbekistan. Ja, zit je erbij en ga je erheen. Dan komt het wereldkampioenschap in zicht. Nou, Ayub gaat het zo te zien uiteindelijk allemaal wel, wel trekken. Bijna drie minuten oud de tweede helft. 2-0 staat het voor PSV tegen Utrecht. Maar wat ik zei, ik ben er nog niet gerust op voor de koploper. Ja, waar Rafa nog een slag om de arm haalt. Kunnen we bij Excelsior AZ zoiets? Tenminste, dat heb ik de indruk van jou, Chris, niet zeggen. Nee, dat denk ik ook niet. Ik ben heel benieuwd of Van der Gaag nog een tactische variant kan bedenken... die het AZ misschien nog wat moeilijker gaat maken dan de laatste tien minuten van de eerste helft... waarbij de Alkmaar dus in de absolute slotfase opnieuw toesloegen via je Opnieuw stond AZ dan op links geposteerd en in één keer is het gauw opendraaien op rechts. Je in dit geval keurig gevonden en hij ging voor eigen succes rond het diagonaal onder zwart hoed af... En zetten zo de Van ploeg op 0-2. Zwart doet bij die eerste goal ook al niet zo'n hele beste indruk. Want uh, toen ging de bal via zijn uitgestoken been over de doellijn. Terwijl nu Excelsior wordt afgestopt. Het is Van Duinen die naar de grond opgewerkt. gewerkt. Mag allemaal van Van Boekel. En zo kan AZ nu omschakelen via Svensson. Die prikt de bal door op Jahan Terug gaat het dan naar Svensson. Maar dat heeft uh, Fortes, de directe tegenstander van Jahan goed doorzien. en steekt er een been tussen. De bal gaat over de zeilen. Een inworp is voor AZ. Alkmaar, dus hebben de bal alweer... Bezig toch weer aan een indrukwekkende serie hoor. Acht keer ongeslagen naar de nederlaag tegen Ajax in eigen huis. En er komt waarschijnlijk ook een... Volgende keer bij en dus negen keren op rij. Het is echt uh, ongekend wat uh, de Alkmaarse wilde betreft. Nu gaat de bal naar Idrissi, naar de linkerkant van het veld. Hij versnelt, gaat het strafgebied in. Zoekt naar een gaatje voor zijn rechterbeen. Schot Wordt geplokt. Dan zijn er toch heel veel spelers van Excelsior achterin te vinden. Nu is het Kalwijk. Die wil de bal dan spelen naar Bruins. Die zijn 250ste duel afwerkt in het betaalde voetbal. Maar Bruins wordt niet bereikt. En dus begint er een nieuwe omzingeling. Een Alkmaars omzingeling van het Rotterdamse Excelsior. Dat nog steeds met 2-0 achter staat. 49e minuut. Sebastian Timmerman bij het WK baanwielrennen in Apeldoorn. Het volgende evenement, het gaat maar door. Het is eigenlijk een hartstikke leuk evenement. Kan ik me zo voorstellen? Ja, het is. zeker. Uh, ja, het is beter, het ja. ene onderdeel, net waren we nog aan het sprinten, de halve finales bij de mannen, de eerste serie. Nu hebben we weer een duur onderdeel. En dat is een relatief nieuw onderdeel. Al wordt er nu ook wel eventjes gesprint in de koppelkoers voor vrouwen. De eerste sprint is aanstaande en die gaat naar Nederland. Want ik zie Kirsten Wild als eerste de finish passeren. Nederland vormt een koppel samen met Amy Pieters... bij dit onderdeel dat vorig seizoen voor de eerste keer... op het wereldkampioenschap werd verreden. Toen werd dat onderdeel gewonnen door de Belgische dames... Jolien Doore en Lotte Kopecky. Die zijn er nu niet in zoverre dat Doren wel meedoet. Maar Kopecky is geblesseerd en daarom rijdt de redelijk onbekende... Charlie Bostoui bij de Belgische dames mee. Nederland is favoriet voor een medaille op zijn minst beeld. heeft natuurlijk al twee wereldtitels op zak... op de rit in lijn en de puntenkoers... En dit is dus eigenlijk een soort puntenkoers met z'n tweeën. Van Apeldoorn gaan we naar Ragnar Niemeijer, PSV Utrecht. Ik ben bang dat het nu wel voorbij is. Bang niet voor PSV, want PSV staat op 3-0 voor tegen FC Utrecht. De tweede helft is 5 minuten. Alten Utrecht neemt de vrije trap met Ajoep. Die bal wordt weggekopt. Dan komt er een counter die wordt ingeleid door Adias. Die lanceert dan Bergwijn. Bergwijn gaat lopen, lopen, lopen. Kleiber is nog heel snel. Komt nog bij de bal. Maar dan wordt hij alsnog uitgespeeld. Een paar meter voor het doel van de keeper van FC Utrecht. David Jensen. En dan is het dus raak via Bergwijn. Die koel cool blijft oog in oog met die Deense doelman. 3-0 staat het aan het begin van de tweede helft. Ja, en dat gaat Utrecht normaal gesproken niet meer te boven komen. Al was het maar met het omdat PSV de enige ploeg in de eredivisie is die nog zonder thuisnederlaag is. Een goede counter met Bergwijn. Was nog wat onopvallend. Scoorde tegen Feyenoord en nu dus ook tegen FC Utrecht. Het is voor hem de zevende. 3-0 staat het. Ja, en dan uh, zullen ze in Amsterdam wel denken. Nou, op naar volgend weekend maar. Eerst even winnen van Vitesse natuurlijk. Maar uh, nee, PSV gaat dit normaal gesproken natuurlijk niet meer weggeven. Zo uh, in de 52 e minuut met die ruime 3-0 voorsprong. Goal Bergwijn. U hoorde het net, Nadine Visser heeft op de WK Indoor... In, uh, uh, in de halffinales van de 60 meter horde... een nieuw nationaal record gelopen, 7'83. De oude toptijd was van Oli, slager en standen... en die zei het net al, uit 1989. Visser werd na haar race opgevangen door verslaggever Floris van Horen. Super. Ja, maar ja, de man. Deur goed. Dit zijn de felicitaties van Eefje Boons. Felicitaties van mij erbij. En het ongeloven op je gezicht om je tijd, denk ik. Ja. Ja, ik voelde wel dat mijn warming-up heel goed was. Bart zei ook, ik heb je nooit zo goed gezien in de warming-up. Maar dan heb je alsnog geen flauw idee. Ja, waar dat tot zal leiden in de wedstrijd natuurlijk. Ik bedoel, ik heb dit seizoen al eerder wel goede warming-ups gehad. En ik kwam er totaal niet uit in de wedstrijd. En... Uh, nou, dit is het eerste goede moment waarop het eruit uh, moest komen. En nu straks nog. Het ging gisteren moeizaam in de start. De start was nu goed. Ja, ja, zeker. Ja, ik heb iets gevonden gewoon waar ik op moest focussen en op moest denken. Um, in de warming maar ook als ik in mijn blok zit. En uh, in de serie lukte dat nog niet helemaal, maar dat werkte nu wel. Ja, het, het tweede stuk was ook weer snel. dus. Ja, met wat voor gevoel ga jij naar die finale? Is er nu ontspanning gekomen? Um, Want dit was een doel. Klopt, zeker. Maar ja, nu, nu doe ik gewoon mee natuurlijk. Ik was erg zenuwachtig, omdat ik voelde dat, uh, dat ik nou ja, in ieder geval tweede moest worden. Omdat ik dacht, de Tijdsnelste tij zullen wel in de serie voorzitten. Maar uh, nee, dat was niet nodig, die gedachte. En nou, door naar de finale. Die is uh, vanavond om vijf voor tien. of VG's, zoals ze ook wel zeggen. En de uh, Worker, bijna kwart voor acht. NPO Radio 1 en NOS langs de lijn. De WK-baan. De koppelkoers met Kirsten Wild en Emi Pieters. 17 koppels in de baan, dus uh, 34 dames in totaal, maar het gaat maar tussen vier dames, twee koppels. Nee, uh, Wild en Pieters moeten namelijk vooral het Britse koppel in de gaten gaan houden. Katie Archibald en Emily Nelson. Dat zijn de grote concurrenten geworden. Het niveauverschil is enorm groot. Deze koppelkoers voor vrouwen, ik zei het al vorig jaar. Voor het eerst op het WK, Oeh, Kirsten Wild moet daar even een Française ontwijken. Gaat allemaal net goed. En dit onderdeel gaat in Tokio over 2,5 jaar... voor het eerst op de Olympische Spelen ook plaatsvinden voor de vrouwen. En het keert terug na een aantal jaar van afwezigheid... ook in het Olympisch programma voor de heren. Wild sluit ondertussen weer aan in het wiel bij Archibald. Onder andere staat 11-11, gelijk aantal punten dus. Wild had er net de vijf punten voor het grijpen bij de derde tussensprint. Ze reed op kop, ze reed op kop en die streep kwam dichterbij... maar ze had niet gezien dat het Archibald was die met een lange sprint en heel veel snelheid van achteruit omkwam. En netwerkelijk waren de laatste centimeters haar voorwiel eerder tegen de streep aandrukte. Wild voorbij ging en daardoor haar voorwiel dus eerder tegen de streep aandrukte dan Kirsten Wild deed. Belt klinkt weer voor de vierde sprint. Het gaat weer tussen Nederland en Groot-Brittannië. Al menkt nu Italië zich ook in de debatten. Amy Pieters is om de Italiaanse heen, maar ik denk niet dat ze nog om de Britse heen gaat komen. Of lukt dat Pieters toch nog? Nee. Dat gaat niet lukken. Het is Emily Nelson die deze sprint wint. Pieters tweede betekent dat Groot-Brittannië vijf punten pakt. Bij de vierde sprint, Nederland drie punten. En zo pakken de Britse dames nu de leiding. Naar vier sprints. Twee punten voorsprong op Nederland. Maar er zijn nog tachtig ronden. En dus nog acht sprints te rijden. En de laatste sprint is met dubbele punten. Maar als Nederland deze wedstrijd met twee punten verschil verliest. Zal Kirsten Wild, denk ik, nog wel even terugdenken aan die verloren sprint nummer vier van zojuist. Inheid over Ragnar hierbij bij PSV tegen Utrecht. PSV speelt uh, goed als ik jou zou horen. Hè? Tweede helft degelijk is dat misschien het beste woord. Ja, zonder heel veel franje. Maar goed, straks vraagt niemand meer hoe het ging. Het staat 3-0 na een uur. En dan doe je natuurlijk ook heel veel dingen goed. Laat dat duidelijk zijn. PSV is bovendien heel effectief. Dat is ook een kwaliteit. Nu een trap, vrije trap van Jeroen Zoet, de keeper. Verder naar voren toe, hoofd van Willem Jansen. Staat een meter of twintig voor de middenlijn op zijn eigen helft. Dan de bal via Lewin naar voren toe. Ja, Utrecht blijft wel combineren. Heeft best wel veel de bal. Misschien wel net zoveel als PSV. Nu ook weer met Emmanuel links op het middenveld hem door naar Kerk richting de achterlijn. Dan wordt die bal volgens mij aangeraakt door Arias... ...maar Kerk besluit om hem in het spel te houden. Had kunnen kiezen voor misschien de hoekschop Nog altijd Kerk, nou die krijgt alsnog de corner... ...omdat de bal op de achterlijn nu wordt weggehaald door Hendricks... Ja, dit zijn van die momenten, maar dit zijn ook momenten om op te passen. Want een vrije trap van Ayoub leidde dus die heerlijke counter in met Bergwijn. Die was razend snel. Ja, wordt nu ook al genoemd bij Oranje. Dan moet je ook in dit soort wedstrijden het laten zien. Niet alleen tegen Feyenoord. Maar dat uh, deed hij dus uitstekend, ronde uitstekend af. Kort uh, genomen die corner. Het is Ayoub. linkerkant van het veld, buiten strafschopgebied. Het blijft wat wankel achterin bij PSV met Izimat en Brunet, Hoewel de bal nu uh, ver weg is uh, gekopt uit het strafschopgebied op gebied. Toch weer ruimte bij Ajoep aan de linkerkant. Goed gezien. Ajoep een strafschopgebied. Steekt de bal door naar Wie. Ja, dat is Van de Marel. De, dus, de man die dus de paal raakte toen het nog 0-0 stond in dit stadion. Ja, Utrecht combineert vrolijk op de helft van PSV met Emmanuelsson Nu gaat het even naar de middencirkel. Naar Leewin Kan het naar Kleiber. Maar hij kiest voor de veilige weg terug in de richting van zijn eigen doelman David Jensen. Ja, ik zit echt even te denken. Hoeveel reddingen heeft hij nu uiteindelijk hoeven verrichten? Helemaal niet zoveel, maar heeft hij dus wel drie om zijn oren gekregen. Als het maar weer eens kleiber is, ineens doorgespeeld naar Van der Streek. Van der Streek, Isimad glijdt uit. Ja, die speelt gewoon niet goed. Nou, bijna dan de goal als hij niet goed wordt afgegeven naar Kerk. Wat laat Utrecht toch een mogelijkheden liggen in het Philipsstadion. Schot uit de tweede lijn. Emmanuelson gaat dan naast. Maar wat is uh, PSV dan wankel achterin als Isimad op dit veld gewoon gaat liggen. Goed bespeelbaar veld. Ja, Dan verzuimt Utrecht om de 3-1 te maken. Goede de aanval blijft 3-0. We zitten in minuut 62 hier in Eindhoven. Chris, bij Excelsior tegen AZ. Ja, even weer levende brouwerij. Aan de kant van Excelsior. Een behoorlijk goede, goed genomen, vrije trap genomen vanaf de rechterkant van het veld. Die bal draait in richting de tweede paal. Terwijl trouwens nu AZ naar voren komt. Ja, Handbaks maakt zich klaar voor een schot. Ja, Handbaks? Nee. Legt de bal af op... Uh nou -Jan, Jan dan de combinatie met de invaller. Uh, Mats Seuntjes, Seuntjes dan. Van afstand misschien. Seuntjes wil gaan schieten. Nee, soleert links en rechts. Legt opzij naar Svensson. Svensson dan, Die gaat er schieten? Heel veel spelers van AZ. En dan is het uiteindelijk Jan Baks die de bal uh, overschiet. Maar zo even dus een zeer gevaarlijk moment voor Excelsior. Die vrije trap werd keurig neergelegd bij de tweede paal. Daar stond Matij, kwam ingevlogen werkelijk. Kopte steenhard naar de grond. Echt perfect geraakt. Maar op de lijn stond Wout Weghorst en hij haalde de... De bal weg met zijn linkerbeen viel daarna. ...naar achter toe. Dus niet alleen een goede spits... ...maar nu in dit geval ook een aardige centrale verdediger... ...deze Weghorst natuurlijk. Nog steeds is de voorsprong voor AZ een feit. Nog steeds 2-0. Twee wissels. Eén aan de kant van Excelsior. Garcia in het veld gekomen voor de geblesseerde... ...Standy Elbers. Verrekte wat. En samen Idrissi is van het veld afgekomen... ...voor Mats Seuntjens. Hij dus een invaller en zojuist al betrokken... ...bij het eerste AZ-gevaar van zijn schoenen. Maar hij schoot uiteindelijk niet. Mats Seuntjens, die volgens mij op iedere positie... ...behalve als keeper heeft gespeeld al. Dit seizoen bij AZ. Mietje nu in balbezit op de as van het veld. diep op uh, koopmijners. AZ uh, al een week lang in dezelfde opstelling spelend. En het heeft daarmee twee keer gewonnen. En staat nu ook op winst. Nu dan uh, de eerste vervanger dus uh, zeuntjes die toekijkt. Hoe AZ de bal rondspeelt. Had ze die dan aan de rechterkant van het veld. Weinig druk van Excelsior. Terwijl daar juist nog wel wat mogelijkheden liggen hoor, voor de kralingers Want als ze even druk zetten. Dan lijkt AZ toch daar een beetje moeite mee te krijgen. En dat levert misschien weer Rotterdamse kansen. Op. Zoals nu het balverlies van Z is het Kalwijk. Die draait open op Garcia. Garcia neemt aan op de borst van de zijkant. Vanaf rechts zit Aoyan er wel aan. Gaat de bal over de achterlijn. Is de hoekschop daar een feit? Zo even eerder met een vergelijkbare situatie. Diepe bal op Elbers die toen nog wel in volle sprint kon. Ja, wilden de mensen een penalty zien omdat Aoyan... Uh... Elbers wel aantikte, maar de bal was al te ver weg. Nu dan een schot voor de voeten van Garcia komt de bal. En vanaf de rand van het strafgebied maait Garcia heel onnauwkeurig over die bal heen. Tot frustratie van alles en iedereen dat die Excelsior een warm hart toedraagt. 63 e minuut bij Excelsior tegen AZ. Staat nog altijd 0-2. Annemiek van Vleuten rijdt vanavond rond half negen... bij de WK-baan weer in de finale op de individuele achtervolging. Van Vleuten zette tijdens de kwalificatie de tweede tijd neer. Ze moest wel liefst negen seconden toegeven... op een Amerikaanse die een wereldrecord reed, Digert. En van Vleuten realiseert zich dat het goud eigenlijk onhaalbaar is. Het gaat heel spannend worden, denk ik, voor goud en zilver. Nee, ik ben hier onwijs blij mee. Ik, uh, ik was heel bang wel voor de laatste, want die verstoeg mij in Polen. En ze had ook nog de tegenstander dat ik dacht, misschien kan ze die inhalen. En uh, ja, ik denk dat ik ook technisch nog wat steekst vallen. Ik kan beter, dus daar was ik een beetje van aan het balen. Ik denk wel, qua tijden heb ik het goed opgebouwd, dus mag ik mag tevreden zijn. Maar uh, er zijn nog wel echt wel winstpunten te halen en ik kan echt nog sneller. Maar heel blij dat het niet goed is voor zilver in ieder geval. Want je maakt al een beetje een grapje in je eerste zin. Want er is een Amerikaanse, die heeft hier een wereldrecord gereden. Die heeft negen seconden harder gereden dan jij. Dus die ga jij vanavond niet kloppen. Met welk idee ga je dan de, de finale in? Um, nou, misschien is het een hele mooie opmaat dat ik dit misschien toch een keer vaker uh, mag doen. En natuurlijk is het onwijs gaaf om uh, nog een keer dit te mogen rijden. En uh, ik heb uh, heel erg afgezien, maar ook uh, genoten van een um, thuis publiek te rijden. En vanavond mag ik gewoon nog een keer. En uh, misschien ben ik wel heel blij dat we uh, kijken gewoon eigenlijk naar uit vanavond. Het is uh, heel mooi voor mij. Er was echt zilver winnen vandaag. Dus, uh, ja, misschien een beetje raar om uh, heel blij te doen met Silver maar in dit geval was ik echt heel blij met Silver. Wat ga je zeggen over je race? Want je rijdt gewoon ook een, uh, ja, een dik persoonlijk record. Ja, heel goed. Ik uh, ben helemaal volgens plan vertrokken. Technisch wat ik dus zei, ik kan het weten. Ik reed gewoon niet op zwart zoals ik normaal echt kan. Ik was toch een beetje... Ja, het is toch wel nieuw voor mij. Het zijn nog niet automatismen. Dus voor mij het is mij toch al lastig. Ik kan gewoon echt beter, strakker rijden, op zwart rijden. Dat scheelt me heel veel meters. Dat is heel jammer dat ik dat niet heb gedaan. Maar qua opbouw, ik ging volgens een plan weg met wetenschap Schep en daar heb ik me helemaal aan gehouden. Qua rondetijden, was het exact. En dat is denk ik een heel winst van de afgelopen tijd. Dat ik gewoon niet te hard vertrek en dan kan je het gewoon beter. Ik heb een heel goed vlak schema gereden. Ja, je wilde je beste race uh, rijden. Nou, dat heb je gedaan. Kan het vanavond nog een keer? Kan je nog beter? Ja, uh, het is natuurlijk een beetje wat de uitdaging van hoe herstel ik. Uh, dus dat is misschien ook heel mooi om te testen. Ik denk sowieso technisch kan het beter. Dus ik denk dat ik als ik me daar focus vanavond... dat ik uh, misschien wat minder meters ga afleggen. De start kan ik ook veel beter. Ik kan 22,5 starten. En ik kan niet zo'n goede start. Uh, dus uh, ja, daar kan ik zeker nog een half seconde op winnen. Dus uh, ja, ik kijk er ook wel uit naar vanavond. Vanavond mag ik nog een keer voor eigen publiek. Zo is dat. De finale vanavond uh, tegen half negen. Dus over iets minder dan uh, drie kwartier. Excelsior reset, Chris. Excelsior in de wedstrijd. 1-2. Doelboot was van Ali Mesoud. Zijn derde poging. Weer ging naar balverlies aan vooraf van AZ. In dit geval van Oujan, die in eerste instantie een in paas wilde onderscheppen van Vaas. Maar de bal bleef eigenlijk een beetje liggen voor de voeten van de meegelopen van Duinen. Die stuurde meteen Garcia in de diepte. Die had overzicht. Naast zich vond die Mesoud en die hing een beetje naar achteren. Die schoot keurig diagonaal de bal half hoog binnen. Met zijn rechterbeen Messenoot natuurlijk uh, voormalig AZ-speler. En ook uh, Garcia heeft iets met de club uit Alkmaar. Want het is een huurling van AZ. En deze twee zijn dus verantwoordelijk voor uh, de verdiende treffer van Excelsior. Wie weet dat dit doelpunt de wedstrijd weer wat leven in uh, plaatst. We zitten in de 66e minuut. Inworp is er voor Excelsior aan de linkerkant van het veld. Van Duinen gooit dan de bal terug naar Fortis. Die moet het dan gaan doen. Fortis heeft uh, inmiddels ingeworpen. Is Van Duinen weer in balbezit. Die speelt naar Fortis. Driehoekje dan met Bruins. Bijna alle spelers van Excelsior op de helft van AZ Bruins met een vlak schot. Maar dat komt recht in de handen van uh, de doelman van AZ Marco Bizot, Die toch een heel goede wedstrijd speelt. Hoor. Want deze inzet van een meter of 16 ja, daar was zelfs Bissot kansloos op. En dus hebben we weer een wedstrijd. Dus weer wat meer leven in de brouwerij in Kralingen. Excelsior AZ in de 67e minuut. Tussenstand 1-2. Hoe gaat het met de Wilton en Amy Pieters in Apeldoorn? Sebastian. Ze zijn de aansluiting kwijtgeraakt met het Britse koppel. Nederland staat tweede. 10 punten achter op Groot-Brittannië. Inmiddels na 7 sprints. Er volgen en volgen er nog 5. 12 dus in totaal. Groot-Brittannië 31 punten. Nederland 21 punten. Dan een enorm gat naar de nummer 3. Naar Italië. Het zit tussen Nederland en Italië namelijk 13 punten verschil. Dus lijkt het zilver te gaan worden. En zilver het maximale haalbare. Of er moet nog een truc speciaal worden bedacht. Door Wild. Die dus in een supergoede vorm is gezien met die twee wereldtitels en Amy Peters. Maar de Britse dames zijn ook uh, niet slecht slechter. Archibald, erg sterk altijd. En Emily Nelson, uh, haar koppelgenote... werd vorig jaar ook al tweede op het wereldkampioenschap in Hongkong. Het eerste week haar koppelkoers. Maar toen reed ze met Eleanor Barker, een andere Britse. Nu probeert Peters weg te rijden, samen met een Russin. Maar dan zien de Britse dames meteen het gevaar. En er zit Catherine Archibald, die met al die andere dames in haar wiel... vrij simpel naar uh, Peters... En die Rusin toerijdt En zo herstelt Archibald weer. Nu de opgelopen achterstand. En zit ze weer in het wiel van in dit geval Amy Pieters. Die zoekt naar Kirsten Wild. Die rijdt ietsje verder, een aantal meter verderop. Op dit moment halverwege de bocht. Op het rondebord nog 45 ronden. Dus over vijf ronden komt de volgende tussensprint. Maar Nederland moet dus veel terrein goed maken: 5, 3, 2 en 1 punten. Iedere 10 ronden te verdienen. En de achterstand is dus 10 punten inmiddels. Daar is de aflossing. Die gaat dit keer goed. De armen naar elkaar toegestrekt. En dan huppakee, proberen die snelheid mee te geven in de zwaai die je maakt. En zo heeft Amy Peters dat goed gedaan. Pakt Wild een paar meter. Maar ja, als ze omkijkt, ziet ze meteen het gezicht van Emily Nelson. De Britse dame zit vastgeplakt in het wiel van Kirsten Wild. Nee, Excelsior, hij zet dus de spanning terug. 1-2 bij PSV Utrecht. 3-0. Is de spanning er wel zo'n beetje af, denk ik, Rachter? Ja, Cyril Dessers is gekomen voor Kerk. Dus je, je weet het niet. 20 minuten nog maar staat... in. Inderdaad, 3-0 voor PSV. Rico Strieder laat zich op de middenlijn aftroeven door De Jong. Die overigens nog een uh, grote kans kreeg. Naar een prachtig voorbereidend werk. En uh, de bal toen een meter naast. Dat was vlak voor die goal van, uh, van Bergwijn. Ik had het volgens mij nog niet genoemd. Heerlijke opening van de rechterkant naar de linkerkant. Nu is... Uh... Dessers aardig sterk aan de bal aan de linkerkant. Troeft van Grinkel Emmanuelsson Dan gaat Kleiber diep aan de rechterzijkant. Maar komt de bal niet, gaat hij over korte afstand naar Cyril Dessers. Terug naar Emmanuelsson en dan wordt de bal buiten gespeeld. Omdat er een blessure is bij Ayoub Daar krijgt Hendricks een gele kaart voor. En er zal verzorging gaan plaatsvinden bij Ayoub Niet de eerste keer dat hij op het veld ligt. Ja, weet je wat het is, Robert? Ik zal je wat zeggen. Ja. Als je straks hier aan de bar staat... en dan zie je daar de algemeen directeur van PSV, Toon Gerbrand... want die laat zich daar altijd zien in tegenstelling tot directeuren van andere grote clubs. En dan zeg je tegen hem... ja, ik mis wel de grandeur van de aanstaande kampioen. En dan zegt hij, weet je, kijk eens naar het scorebord. 3-0, wij maken ons nergens druk om. En dan heeft hij onder de streep gewoon gelijk. 3-0, nog 19 minuten hier. Marcel Hischer heeft voor de vijfde keer de wereldbeker op de reuzenslalom gewonnen. Het gaat om uh, skiën natuurlijk. De Olympisch kampioen was ook de snelste in uh, het Sloveense Gora. Hier is er won voor de 56ste keer alweer in, uh, in de wereldbeker. Alleen uh, Ingmar Stenmark kent u hem nog. Lindsay Von kent u haar nog. En Annemie Mose Prul uh, presteerden vooralsnog beter. Goed, dit uur zit er ook weer op. Het gaat hard. Zometeen een NAC, Feyenoord en Heerenveen tegen Willem 2. Tussenstand bij Excelsior AZ is 1-2. En tussenstand bij PSV FC Utrecht. U hoort het net van Ragnar is 3-0.